In de val. Woezel, Pip, Charlie, Buurpoes, Molletje en Vlindertje... lopen naar de rand van het bos. Ze hebben allemaal spullen meegebracht om vallen mee te maken. Hier gaan we ons eerste val zetten, zegt Pip als ze bij het bos aankomen. Iedereen gaat aan de slag. Oh ja, iedereen. Charlie let niet echt op. Hij heeft het veel te druk met het bos verkennen. Er is zoveel te zien... Woezel knoopt een touw om Pip's speelgoedskoontje... en legt het midden op het bospad. Pip pint een emmer aan het einde van het touw. Buurpoes klimt ermee een boom in... waar Vlindertje het touw over het dak hangt. De val is klaar. Nu hoeven ze alleen maar te wachten tot de Sloddervos komt. Als hij Pip's koontje ziet, wil hij dat zeker pakken. En als hij dat doet, trekt hij per ongeluk aan het touw met de emmer... en valt die boven op zijn hoofd. Dan hebben ze de Sloddervos gevangen... Vlug verstoppen de vriendje zich achter de struiken. Slodderbos, roepen ze. Kom eens hier. Charlie snuffelt ondertussen niets vermoeden door het bos. Opeens ziet hij het kroontje van Pip op het bospad liggen. Hé hey Pip, roept hij. Ik heb je kroontje gevonden. Vrolijk spurt hij erop af. Charlie, nee, roept Pip. Maar het is al te laat. Charlie pakt de kroon en de emmer valt over zijn hoofd. Sloddenbos! roept Charlie. Waar zit je? En hij rent weg met de emmer op zijn hoofd. We hebben die spullen nodig, roept Puurpoes nog. Maar Charlie is al te ver weg om haar te horen. <tie> die Charlie. Woezel rolt over de grond van het lachen. Pip zucht. Hoe moeten ze nu de sloddenbos vangen? Nou, gelukkig is Spinnetje er nog, zegt Pip even later. Dan lokken we de slordervos naar Woesels neppot en vangen hem in je webspinnetje. Maak maar extra sterke draden. Spinnetje wil graag helpen. Wat dieper het bos in vinden de vriendjes twee mooie bomen waar Spinnetje een groot web tussen kan spinnen. Daarachter legt Pip het speelgoedpot van Woesel. Bedankt Spinnetje, zegt Pip als het web af is. Nu lokken we de slordervos naar Woesels speelgoedpot en vangen hem in je web. Rupoes, Voesel, Pip en vlindertjes springen vlug achter de struiken en beginnen dan weer te roepen. Slodavos, kijk eens, lekker eten. Kom dan. Ze hebben het nog niet geroepen of Charlie komt er weer aan. De emmer staat als een helm op zijn hoofd. Het hengsel zit onder zijn kin. Charlies ogen worden groot als hij het bot ziet. Oh, lekker, roept hij. Een bot. Nee, Charlie, niet weer, roept Pip. Maar Charlie springt al dwars door het spinnenweb... en rent er met het bot in zijn bek vandoor. Wat doe je toch, het buurpoes. Maar Charlie is alweer weg. Charlie, wacht op mij, roept Woezel lachend. En hij rent achter Charlie aan. Woezel, roept Pip boos. Maar hij is al tussen de bomen verdwenen. Ze zucht. Laten we iets anders verzinnen... Nu is Molletje aan de beurt. Verderop in het bos vindt hij een zacht stukje grond waar hij een diep gat kan graven. Woezel heeft de achtervolging op Charlie opgegeven... en helpt Pip een schat klaar te leggen voor de slottenvos. Ze binden een touw om een trekpaardje. Als het gat diep genoeg is, legt Poepoes er een picknickkleed overheen... zodat je er niks van ziet. Woezel en Pip zetten het trekpaardje ervoor. Als de sloddervos het trekpaardje wil pakken... trekken zij aan het touw en zal de sloddervos over het picknickkleed lopen... en zo in hun valkuil vallen. Alles staat klaar. De vriendjes kijken elkaar tevreden aan en verstoppen zich opnieuw in de struiken. Maar nog voor ze de sloddervos kunnen roepen... springt Charlie uit een struik tevoorschijn. Hij ziet bijna niks door de emmer op zijn hoofd... en heeft niet door dat hij voor een nieuwe val staat. Hij grijpt het trekpaardje, sleurt Woezel, Pip en Buurpoes... die het touw vasthouden per ongeluk mee. De vriendjes vallen in het gat. Pof. Charlie steekt verbaasd zijn hoofd in het gat. Huh? Wat doen jullie daar nou? Zo vang je die sloddenvos niet, hoor, roept hij naar beneden. Nee. Charlie, denk, zo vangen we hem niet, nee. Woesel komt niet meer bij van het lachen. Leuk, hoor mopperen Pip en Buurpoes. Als ze uit de kou geklommen zijn, veegt Pip het zand van zich af. Oké, okay, jongens, dit is onze laatste val, zegt ze. Hiermee moeten we de sloddervos echt pakken. De vriendjes knikken. Dit is hun laatste kans. Samen gaan ze aan de slag. Buurpoes en Molletjes trooien knikkers op het bospad... terwijl Woezel en Pip hun speelgoedkist verderop neerzetten. Vlindertje houdt het deksel open en als de Sloddervors de speelgoedkist wil pakken... zal hij over de knikkers struikelen zo in de speelgoedkist vallen. Dan hebben ze hem eindelijk gevangen. Klaar, roepen ze als alles klaar staat. Maar daar komt Charlie alweer aan. Hé, hey, knikkers, roept hij vrolijk en hij rent erop af. Charlie, pas op, gilt Pip. Maar het is al te laat. Oh! Charlie struikelt over de knikkers en rolt zo de helling af recht de speelgoedkist in. Help, roept hij. Het deksel schiet met een klap dicht. Vlindertje kan nog net op tijd wegvliegen. De kist holde de bolder van het bospad af. Ou, ou, ou, ou, ou. Klinkt het vanuit de kist tot het deksel open schiet. Charlie vliegt eruit en blijft op de grond liggen. Hij beweegt niet. De vriendjes rennen er geschokken naartoe. Charlie, gaat het? Vraagt Pip voorzichtig. Ik heb je hier pijn gedaan? Vraagt Burboes bezorgd. Maar Charlie geeft geen antwoord. Oh nee, fluistert Pip. Ze buigt zich over Charlie's kleine hoofd. Opeens doet Charlie zijn ogen open. Gevopt, roept hij. Samen met Woezel rolt hij over de grond van het lachen. Charlie! Pip en buurpoes kijken hem boos aan. Dit is helemaal niet leuk. Goed, goed trucje, hè? zegt Charlie ondeugend. Dood liggen Ben ik heel goed in. Buurpoes kijkt boos. Over zoiets maak je toch geen grapjes? Nou, ik vind het anders supergrappig, lacht Woezel. Ik had ze wel te pakken, hè, Woezel? Charlie's pret-oogjes stralen. Dan loopt hij naar Pip en zegt enthousiast. Goed idee hoor, Pip. Die vallen. Ze doen het. Hij kijkt de vriendjes vragend aan. En, zegt hij dan, hebben we de sloddervos gevangen? Nee, natuurlijk niet, zegt Pip boos. Alle vallen zijn mislukt. Doe jou. Buurpoes loopt naar Charlie. Ja, maar dat jij niet de sloddervos bent, zegt ze. Dan hadden we je mooi te pakken. <laughs> Charlie, de sloddervos, lacht Woezel. Dat is ook grappig, Buurpoes. Of, of, of, of sloddenwoezel. Geroept <laughs> Charlie. Woezel en Charlie hebben reuzenlop. Ja, heel grappig. Pip zucht. De zon begint al onder te gaan. We hebben geen tijd om opnieuw te beginnen. Want het wordt al bijna donker. We moeten naar huis. Ze zucht nog eens. Dan maar geen vallen. En geen sloddenvos. Nu zuchten alle vriendjes. Al hun werk is voor niets geweest.